Hey strak, ik ga niet die rolling flip, weet je. Hey strak! Heidi, geile reef Dave Hoeveel je training nieuwe trainingspak? Ik ga rijden strak, ik flip Hij ja, bent te gek man!